Uur. Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Big Bazaar krijgt geen extra tijd om alle problemen op te lossen. Dat heeft de rechter besloten. De winkel zit flink in de geldproblemen. Ze kunnen al een tijd niet de rekeningen betalen. Economieverslaggever Roland Muller legt uit waar de winkelketen nog op hoopte. Zij hoopten nog door in gesprek te gaan met de schuldeisers nog een periode van vier maanden te krijgen waarin ze, nou ja, zo'n zo zogeheten afkoelingsperiode. Waarin ze dan nog bijvoorbeeld door winkels te sluiten of door nieuw kapitaal. Uh, ...te vinden, nog, uh, toch nog het hoofd boven water te houden. Maar dat, uh, dat gaat dus nu toch uh, niet lukken. Althans, de rechter gaat daar niet in mee. Het zou zomaar kunnen dat het al snel klaar is voor Big Bazaar. Er zijn namelijk elf faillissementsaanvragen ...en de rechter gaat daar morgen naar kijken. Een Haagse kunstenaar moet een jaar de cel in... ...vanwege verkrachting, aanranding en langdurige mishandeling. Julian Anderweg werd door zes vrouwen aangeklaagd. Van vier van die beschuldigingen is hij vrijgesproken. De kunstenaar zegt dat hij spijt heeft en dat hij zich niet kan herinneren. Van zijn acties. Het demissionaire kabinet vraagt gemeenten om extra opvang te fixen voor Oekraïners. Volgend jaar zijn er bijna 97.000 plekken nodig. Dat denkt staatssecretaris Erik van den Burg. Burgemeesters zeiden eerder wel dat ze aan de slag gingen met extra plekken. Maar dat moet er meer zijn dan gedacht. Halsbandparkieten die opduiken in parken in grote steden. En Amerikaanse rivierkreeften die opeens rondzwemmen in Nederlandse slootjes. Er zijn steeds meer planten en dieren die op een plek zitten waar ze niet vandaan komen. Dat is hartstikke slecht, zegt deze ecoloog. Omdat een deel van die soorten zich vestigen ergens en daarvan weer een deel... Uh, zich ongebreideld kan verspreiden, ook ten koste van soorten die er al zijn. Volgens de onderzoekers moeten landen meer doen om die planten en dieren weg te krijgen. Het weer een zonnige middag. Het is 23 graden op de wadden tot 27 in het zuiden. Vanavond en vannacht droog, morgen ook veel zon en een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel korte files in onze regio. Iets meer vertraging heb je op a 9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knop en Raasdorp 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. De vertraging is een half uur op de N231 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn. Bij Nieuwveen 2 kilometer file. Kwartiertje op de N702 vanuit Almere stad naar Almere De Vaart. Bij Markerkant 2 kilometer file. En ook de andere kant op staat er bij Markerkant op de N2, uh, N, N702 vanuit Almere de Vaart naar Almere.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 Jammer. Het is maar een levensfase voor ons allebei. Geen twijfels meer, niets dat ik mis. Ik wil altijd winnen en ik ben vrij om mezelf te zijn. Ik vind het goed hoe het is. Ik weet wie ik ben en ik weet wie mij kan. Alles wat er is, is voor jou om dichter bij mij te zien.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 Wat is er altijd op een laatste donderdag? Een 3x12 Noord-Holland vloedgolf. Hier in Alternative FM bij Zerf van Zandwoord. En dit was een van de releases van de afgelopen maand. Het is Nederlandstalige Dance. En dat komt van vou. En hij heet in het Egi Maxim Oostenbrink. Uh, het is goed hoe het is.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 Everything you do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 We drowned the beauty in you. Your war inside was hard to see. Still, somehow, you were safe to me.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 Ja, dat is wel een tijdje geleden. Ik denk dat het zoiets was inderdaad. Ja, um, ja dat is in die tussentijd nog wel het nodige gebeurd. Hè? Want de uh, aftermath uh, vormt een onderdeel van hoop en de aftermath.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 Het is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 Check and joy ain't had a sweet life, nothing but blue skies and white pink faces. None of them Hollywood extremes. The king of the football team is living a suburban dream. Cause all the cool kids peaked in high school, and maybe there the lucky one. De afgrond, en waar ik vroeger stabiel stond, lig ik nu bijna in de grond. Het einde is bijna in zich, en misschien zie ik straks het heldere licht. Waar ik nooit zou kelderen, naar de afgrond waar ik vroeger stabiel stond. Strijden. en soms ben ik op en dan stop ik en dan grijp ik naar de fles voor een wijze les Geluk komt te vragen, maar waarom zou ik mij verlagen want ik ben stuk van verdriet emotie en pijn en geluk is er niet maar wel intens veel verdriet en het boeit me niet als je mijn verdriet niet ziet ik wil dat mijn I see all of our stories come to life If I tell them Would you come to see it? Are you there or is the sequel only mine? And oh, we are lost, lost. Just don't give up on us Just tell me that you'll stay, baby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 We're we'll back at the back, spilling at that health God's on already been to hell God's on already seen that jail en ik is brief brieven net een mailman In de die van het land en jij verveelt je Brown skin with me en ze rijden het of ze wilden. het En ze gang is binnen ook al stap ik uit de building In de hell we taken off, life is crazy Die dagen, in de garden on the block, that's what made me Ze reden eens om me heen, het was het waard, ik weet het zeker Ze vragen me of het staat, ik zeg ja ik weet het zeker Maar ik denk niet aan haar, ik denk tot laat aan die paper Kan ik haar niet laten gaan, het wordt het waard, ik weet het zeker Binnen op mezelf, dat wordt mijn beste bed. Zij is op het Bull en een sigaret.